Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 16 november 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen dan kunt u deze mailen naar i ask apenstaartje Wilt u deelnemen aan het vragenuur ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i ask Oké, okay, welkom bij het vragenuur van Bartimeus, e-ask vragenuur. Het is het vragenuur van 16 november. Wat gaan we doen? Um, uiteraard de vragen in e-ask. Daar zag ik een vraag dat de podcast niet te downloaden was, en een vraag over verkeer. Die gaan we dan doen. Dan heb ik een appje gevonden om URL's uh, korter te maken. Soms dan als je een tweet schrijft of een... Uh, ja, soms de e-mails heb je net zelfs ook al. Dan zijn die URL's zo allemachtig lang. Dan wordt het echt regel en regel en regel, regel. En dan is de kans dat je ze kunt kopiëren... Of de, de kans dat je ze kunt klikken... Uh, redelijk klein aan het worden. En soms dan moet je ze ook weer regel voor regel kopiëren. Dus zo'n URL-kortermaker ding is wel handig. Dan komt Tom met een TV-gids die die bedacht had. Dan ga ik wat doen over contactile. Of contactile. Die map of die app is er al een poos, maar... Um, ja, ik kwam er tegen als we van, het is best wel een heel aardig ding. Daar zit een leuke structuur en gedachten achter. Dan heb ik een kort dingetje over een spel, over Minesweeper. Sommige mensen vinden het helemaal niks en andere mensen die uh, houden van spellen. Dus af en toe dan doen we er eens een spelletje bij. Tom heeft een radio-app. En ik weet niet meer of het nou één of twee was. Hij wou, er iets mee, hij wou er iets bijzonders mee laten zien. Dus dat wachten we gewoon even rustig af. Ik heb een YouTube-player gevonden voor iOS 6. Daar zijn wat bijzonderheden mee. Een medicijnen-app waar ik even kort naar wil kijken. En wat er nog ter tafel komt. Dus we hebben een, een vol vragenuur. Dat is eigenlijk altijd wel zo. Ik ga even naar de vragen van iAsk. E er zat er nog eentje in. Is er iemand die wat uh, speciaals te melden heeft... wat nu echt heet van de naald uh, erdoor moet? Dan geef ik even de mic vrij. Anders ga ik beginnen met de, de vragen van iAsk. E Astrid en ik hadden het vooraf al even over. De NOS-app uh, is vernieuwd. En dat ziet er geloof ik best wel goed uit. Nou, dan hoop ik dat een van jullie daar uh, een verslagje van wil doen. En zo niet, dan uh, kijken we er zelf even naar of dan doen we het aan het, uh, aan het eind... Het uh, zou eigenlijk ook wel tijd worden dat hij vernieuwd werd, vind ik. Oké. Okay. Ja, Bert Wester die had een probleem met, uh, met zijn e-books. Dat dat helemaal niet meer wilde lezen. En dat hij niet meer uh, goed reageerde. En dat was na het resetten was dat opgelost. En resetten kun je doen door een keer of zes, zeven heel snel op je vergrendeldnoets te drukken. Dan verloopt het allemaal weer een stuk soepeler. En toen wilde hij ook weer lezen. Die e-boeken blijven leuke, leuke dingen. Jacqueline die had ook een vraag. Ja. Of er een app is die uh, auto's of fietsers detecteert. Nou, ik ken hem zeker niet. Uh, die voor je staan... Uh, er zijn wel dingen als afstandsmeters, uh, pocketmeter is er een die geeft wel aan hoe ver objecten bij je weg zijn, hoe ver ze van je vandaan zijn. Maar of dat echt geschikt is om in het verkeer te gebruiken, geloof ik niet. Dat is op zich best wel een aardig, uh, een aardig idee om daar uh, misschien eens naar te kijken of daar wat voor te bouwen is. Maar voor zover ik weet is het er gewoon niet. Dat waren de vragen wat mij betreft. Tom, heb, heb jij nog andere vragen gekregen voor IASK? E Nee, de enige die ik gezien heb is die van Jacqueline gewezen, uh, geweest over het uh, detecteren van uh, je tegemoetrijdend verkeer. Oké, okay, dan ga ik verder met de short URL. Oké, okay, ik heb een, uh, al een URL op het clipboard gezet vanuit uh, Safari. Dat kan op een aantal manieren. Je kunt de, naar het adres toe gaan van het, de site waar je bent, die selecteren en naar het clipboard Transporteren. Wat je ook kunt doen is de link die je wil hebben uh, dubbeltikken en vasthouden. Dan komt er een menu uitrollen waar je de link kunt doorsturen en waar je ook een kopie kunt maken van die link. Nou, die kopie van die link die kan heel lang zijn. Um, het idee is dat je deze dubbeltik, die short URL. Short dit is, dit, is niet, dit is de gratis versie. Er is ook een koopversie die heeft, dacht ik, geen reclame. Dus ik moet even door die reclame heen. Die gaan we eerst leegmaken. Kleertekst. Kleertekst. Logificeert mijn wetwinkel, weet Nou, vervecht.com. Mijn reclame ook nog even. Tuurlijk. Ik zie wel. Ik Knop. Sorte me heel. Op tekst. Knop. Enter de wetwinkel. Textveld. Beweeg me. Woordmodus. Ik. Die E moet weg. Uiteraard. Ik. Ik ga nu iets kopiëren van het clipboard in dit tekstveld. Daardoor draai ik de rotor naar wijzig. wijzig. En ik veeg met één vinger naar beneden tot ik plak hoor en dan dubbeltik ik. Ah, dat is wel mooi dichtbij. Ik dubbeltik. Oh, dan, dan stond er iets op het prikbord wat ik niet wil hebben. Nou, dan moeten we dat toch even via Safari doen, helaas. Even dat mapje dicht. Safari, dan pakken we even. Koppeling. Nou, Apple Wireless Keyboard gebruiken. Die wil ik uh, een korte link van hebben. Dus doe ik hem dubbeltikken vasthouden. Uitentie, t -t -t op een, op een ik veeg naar rechts toe. No. Daar heb ik kopieer. Ik ga nu terug naar de short URL. short URL app. Ik pak daar het text. de tekst. Het tekstveld. Ik doe de kleartekst. Ik ga naar wijzig. Wijzig, plak. Die plak ik. http.com, slash even slash 4, slash, voiceover, slash, NL, slash, XCC494 DC6 HTML heb je, paste. Nou, zo je hoort, dit is een behoorlijk lang lange link. Uh, nu ga ik naar create toe. Als ik nu naar rechts veeg. Nu komt hieronder de nieuwe URL. Nou, die is een heel stuk korter. En nu is dus het idee als ik deze... Hij staat al op het clipboard, dat doet hij zelf. Kijk maar, dat staat eronder. Oh ja, nee. nou, die komt niet tot het clipboard. En als ik deze dus in een link of in een uh, mail meestuur. Uh, dan betekent dat alvast als ik deze in Safari plak. Dat ik met die verkorte link, dat hij even op die server gaat kijken, op die bitserver En dat hij dan de goede link moet, weer terug moet halen. Dus ik ga nu naar Safari terug. Wat is Safari gebruikt. kunt Laat opnieuw. Knop. Adres. -t -t Ik maak dit adres even leeg. Adres. Bedienen met een Apple adres. Wist Wist Ik draai hier weer. Text. Text. naar adres. Ik draai weer naar Wijzig. Type wijzig. Plak. En ik doe plak. -t -t -slash -slash -slash plak. En dat is de korte versie. En ik zeg ga. En dan komt hij dus weer terug met de link die ik eerst op die Apple site had dubbel getikt. En vastgehouden. Oké, okay, ik weet niet uit mijn hoofd wat er nu komt. Ik moet toch daar eens een braille lijstje van maken. Ik geef even de mic vrij voor vragen. Ik kan zo'n klein rijtje nog geen eens onthouden. Uh, Tom kwam met de tv-gids. Ik zeg, Tom, brand los. Je had een makkelijkere gids gevonden dan bij nu.nl. En eens kijken wat daaruit gaat komen. Ja, het idee kwam eigenlijk bij me op uh, door een, uh, een mail in het VoiceOver-forum... waarbij uh, men vroeg naar een goede radiogids... En um, daar gaan we het ook straks over hebben. Maar in eerste instantie uh, de tv-gids. Ik gebruik al een hele tijd tv-gids Lite. Er is ook een tv-gids Pro. Daar kun je iets meer mee. En daar heb je dan ook geen advertenties. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ben behoorlijk tevreden met dit appje. En uh, vandaar dat ik er ook even iets van wil laten Verdeel. zien. TV-gids. TV-gids bezig. Nu en straks. Komt text. Je komt binnen in het... Uh, in nu en straks, koptekst. En um, ik ga er eerst uh, gewoon even helemaal doorheen vegen, of niet helemaal, maar even laten horen wat hij zegt. Het enige wat je hier mist is wel dat hij niet aangeeft op welke, om welke zender het gaat, maar eigenlijk is de volgorde gewoon Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4. Vernieuw knop, Nederlands, koptekst, 15, NOS journaal, actualiteiten, gevolgd door herhalingen, voortgang, 61%. Voortgang. Dat betekent dat uh, het al uh, dik over drie uur is. Ik, er wordt dus een percentage berekend van uh, de tijd dat het programma al loopt. 15, 25, 125 jaar carree, amusement. Het koninklijk Theatercar is een van de oudste. Als ik hier nog op, op dubbel tik, dat zal ik even doen, want dan hebben we dat maar gehad ook. Want dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Het Koninklijk Theater Carré is een van de oudste en het meest bekende theater van Nederland. Op 3 december 1887 opende circusdirecteur Oscar Carré zijn circustheater aan de Amstel in Hartje Amsterdam. Het nou, hele verhaal is wel één zin. Ik zal even naar boven gaan. En straks terugknop. PNG. Terug, knop. PNG. Knop. 225 jaar Carré. 15. 1555. Nederland 1. Het Koninklijk Theater Carré is een van de oudste en het meest bekende. Amusement. Eenmalige herinnering. Schakelknop. Een eenmalige herinnering, dat kun je niet bij ieder programma aanzetten. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Mail of Friend. Meld een fout. Meld een fout. Nou, dat is eigenlijk. Om het een beetje kort te houden, het meest interessante. Nederland. 15. En OS. Voortgang. 61%. 15. 25. 15. 15. 55. Pa en Witteman herhaling. Informatief. 15, kan niet waar zijn. Amusement. Is George, nu is het ineens weer in 15 uur. Dan weet je eigenlijk al zeker dat je nu op Nederland 2 zit. Zo gaat hij dus um, alle programma's na. Die nu draaien. En die uh, binnen een uur zo ongeveer uh, gaan komen op de verschillende zenders. Dat is dus het tapje nu en straks. Daar kom je ook in binnen. Ik ga even helemaal naar beneden. Die koppeling. Af. Koppeling. Meer. Top. 5 van 5. Die koppelingen, dat waren uh, advertenties, die staan onderin. Meer. Zenders, top, 4 van vijf. Films, top, vier van vijf. Prima team, top, vier Prima van Prima uh, primetime. Nou, uh, zoals jullie waarschijnlijk weten, is dat de tijd waarop uh, de tv-makers denken dat de meeste mensen kijken. En dan krijg je ook de programma's van primetime. Wat het meest interessant voor ons is, zijn natuurlijk de, de zenders. Films, zenders, top, en Die pak vier ik even vijf. bovenin. Geselecteerd knop 1 van 14. Geselecteerd vandaag. Morgen. Morgen. Zondag 18 november, maandag 19 november, dinsdag 20 november, knop 5, Nederlands, koptekst. Tot zover gaat hij tot dinsdag. En nu heb ik Nederlands, dat is een koptekst. Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4, RTL 5, SBS 6. Nou, als je hierop klikt, dan krijg je, uh, zoals uh, jullie zouden verwachten, en dat gebeurt ook, gewoon uh, het programma overzicht van die desbetreffende zender um, kopregels. er worden dus keurig kopregels gebruikt dus als ik hem op kopregels zet en ik veeg verticaal naar beneden Nederlands overig, koptekst Vlaams. koptekst Nederlands regionaal, koptekst Engels, koptekst nou nu ga ik even naar Engels BBC 1, BBC 2, BBC 3 Enzovoort, Duits, Duits. Frans, internationaal. het staat Context. er allemaal in en het is uh, voor zover ik heb kunnen nagaan uh, de, de afgelopen maanden gewoon helemaal toegankelijk. Nou, hier wou ik het even bij laten. Dit is alles wat mij betreft over de tv-gids Light. Ik geef de microfoon vrij. Wat maakt hem Light, uh, Tom? Wat hem Light maakt is in ieder geval uh, het feit dat je nu nog advertenties en zo hebt... En voor de rest uh, heb je, geloof ik, wat meer mogelijkheden om je te laten waarschuwen voor een bepaald programma. En uh, verder zou ik het eigenlijk niet weten. Ik heb altijd zo'n bloedhekel aan advertenties dat het mij echt wel 79 cent zeker. En meestal wel 2 euro waard is ook om een, uh, een, een, een versie zonder advertenties te hebben. Ik vind het echt verschrikkelijk. Wat kost deze app, die Proofdon? Weet je dat toevallig? Nee, want ik, ik heb hem... Um, ik moet even goed nadenken, want ik draai alweer een, een behoorlijke lange tijd met deze light-versie. Uh, die pro-versie, er was nog iets anders mee. En of dat nou met de toegankelijkheid te maken had, ik weet het niet meer. Um, um, die was niet duur. Er zijn er verschillende, dus je moet ook nog even goed opletten wat je, wat je op zo'n moment kiest. En wat die advertenties betreft, Dirk, er staat één advertentie helemaal onder aan je scherm, zoals je hoorde. En verder heb je er nergens mee te maken. Dus je komt het ook heel weinig tegen. En uh, ik heb hem ooit gekocht, dus ik kan de, de, de, de uitgebreide tv-gids nog wel een keer ophalen. En dan kan ik jullie uh, volgende week het verschil wel vertellen. Ja, ik heb ook ooit uh, van Karel Pieter begrepen dat een bepaalde tv-app uh, eerst heel toegankelijk was. Die, en die heb ik ook gehad. En uh, dat die toen ineens niet meer toegankelijk was en dat deze dan beter was. Dus nou Ja, ja dat is ook wat ik me ervan herinner. Maar ik, ik zeg al, het is ongeveer een half jaar geleden dat ik naar deze ben overgeschakeld. En ja, nou ja, wat ik net al tegen Dirk zei, die ene advertentie onderin, daar kom je eigenlijk nooit echt. Um, die kom je in ieder geval, als je echt aan het navigeren bent door je zender, nauwelijks tegen. En verder de indeling is, uh, wat ik net al liet horen, vind ik gewoon eigenlijk ideaal. Oké, okay, helder, mooie app. En inderdaad wat eenvoudiger dan wat ze nu bij uh, Nu.nl hebben gedaan. Gaan we verder met de app uh, Contact Tile. Een uh, tile is een tegel. En dus dit zijn de contacttegels eigenlijk. Dat is het idee. Uh, ik neem aan dat iedereen de gewone contacten app kent. En ze doen het hier op een wat alternatieve. Maar op zich zeker niet onaardige manier. Wat kiezen? Kijken of die nog in mijn... Ja, hij staat nog in mijn... Contractuur. Settings. In mijn app kiezer. Settings. Knop. 69% batterieprobe. Start maar DD. Knop. Even kijken waar ik nu. Settings. First. Knop. In settings. Oh ja, dit is, het, dit is het eerste scherm. Heb je linksboven in een settings knop. Daar gaan we zo uiteraard even naar kijken. First, knop. Dan heb je een first. knop. knop. First, last en die knop. Daarmee geef je aan of de. Waar je naar je zoekt, dus, uh, stel je zoekt naar de letter K. En als je dan op first doet, dan krijg je voornamen met een K. En doe je hem op last, krijg je achternamen met een K. En doe je hem op any, dan krijg je ze allemaal door elkaar met een K. Dat is om een nieuwe toe te voegen. Beck. Is Wie Is het? Ik ga even terug hier, want ik zit nog in een. Ja, altijd. Ja, hier krijg je een alfabet, A. Nee, C. Nee, f. Nou, stel, het gaat door tot, uh, tot Z. <coughs> ik wil het uh, nummer van Tom hebben, dus dan ga ik naar de H. C. En ik dubbeltik dat. Settings. No. Nu blijft dat settingsknop. First, knop, lost. Hij staat op last, staat hij geselecteerd. Dus dan moet hij uh, op de haven van Hessels moeten om te vinden zijn. De reset knop, dat is een uh, hele grappige. Omdat je verschillende lagen tegels binnen tegels kunt krijgen als je heel veel contacten hebt. Kun je met die reset knop altijd terugswingen naar het hoofdscherm. Oh, dat, hij vindt dit er al te veel... Dus hij maakt... hij maakt nu al een, uh, een extra tegelscherm. Dus met H-E, H-I, H-O, h, -E, h, -I, h, -O, h -U. Nou, ik moet Tom hebben die zit bij h -E. En daarmee heb ik hem te pakken. En dit is zeker met minder tikwerk dan ik dit in de normale agenda zou doen. Als ik een, uh, een letter heb waar niet veel bij zit. Uh, ik wil dus nu een andere letter, dus ik pak nu niet twee keer de backtoets, maar de resetknop. Oh. Oh, hier, hier heb ik geen resetknop. Oké, okay, dan gaan we... Naar de tiles. Terugknop. Ik reset. Als ik Tom nu wil vinden op de T, dan ga ik hier naar de T. Ik tik klik hem dubbel. List, terugknop. List, terugknop. Oh, ik doe het nu. Ik wil sorry. Dan moet ik hier de first dubbel tikken. Dan naar de T toe gaan. En dan ga ik hier kijken. Heb ik hier dus twee en een heleboel voor, uh, gesorteerd op de voornamen met een T. Dus op zich ik, is dit snel. Nou, dan nog even kijken wat ze aan settings te bieden hebben. Ja, die doe ik dubbeltik. Oh. Preferred list limit. Dat is de... Nou, oh, dat zegt hij er niet bij wat het is. Uh, dat is de, uh, um, als je dus een letter kiest en er zijn minder dan 20 uh, resultaten, dus minder dan 20 contacten binnen die letter, dan gaat hij ze van boven naar beneden gewoon neerzetten. Heb je er meer dan 20, wat ik bij de H bijvoorbeeld heb, dan gaat hij ze onderverdelen in vier of vijf blokjes: HE uh, tot HI, HO, HU. Dus als je, als je deze instelling korter maakt, gaat hij eerder over naar uh, een blokje laag daartussen. Maak je deze instelling hoger, naar 100 bijvoorbeeld, dan gaat hij pas na 100 contacten per letter over naar die blokjes mode. Dat is uh, hoeveel tegeltjes die gaat maken als die letters moeten gaan onderverdelen. Nou, dat staat nu op 4. Phone action, time, De phone number as action, um, of die hem wel of niet moet bellen, of dat je hem een mail wil sturen, of een bericht wil sturen. Nou, dat zal ongetwijfeld een of andere winkel zijn. And time, die weet ik niet meer. Die zal ik straks nog even nakijken. De, de, ze hadden ook iets met een, uh, uh, een tijdseenheid die je kon inzetten. Dat die weer automatisch terugviel naar het beginscherm was het geloof ik. Sten. Sten feedback. Nou, Er zit een help verhaaltje bij. En er zit een send feedback verhaaltje bij. En ik roep het nog maar eens een keer weer. Uh, dat appmakers zijn vaak veel makkelijker te benaderen dan... Uh, bij grote bedrijven. Dus als je zo'n cent feedback doet, krijg je ook heel vaak gewoon bericht terug. En hebben ze ook zoiets van, nou, daar willen we best eens naar kijken, als er iets mis is met toegankelijkheid. Of ze doen er niks aan, dat kan natuurlijk ook nog. Er werd een uh, NOS-app, werd er net genoemd. Nou, daar zal Astrid vast nog wat over te vertellen hebben, geloof ik. En een share contact -tial. Dus dit is een... Uh, ja, een redelijk overzichtelijke manier van omgaan met contacten, waarbij ik denk als je dat um, regelmatig doet, je echt veel, veel sneller bent dan met de gewone contactlijst. Of je moet je um, nou, tapindex gaan aanraken en dan dubbeltikken vasthouden en naar beneden slepen. Dat kan natuurlijk ook, dan, dan kom je ook wel bij Tom Hessels. Maar ik denk dat dit toch wel veel minder klik- en tikwerk oplevert. Nog vragen? Ja, Dirk, maar Masjaki. Ik wilde eigenlijk even weten... als je gewoon op je thuisscherm drukt... en je drukt dan op, op, nog een keer op het thuisscherm voor het zoekscherm... en je typ daar bijvoorbeeld Tom, dan kom je er toch ook? Ja, zeker kom je er dan... Uh, en voor sommige namen zul je dan uh, minder moeten typen. Uh, ja, het is gewoon een, een, een, een wat andere zoekmethode. Of je inderdaad uh, op een toetsenbordje Tom wil tikken. Of hier wil tikken op de T en tikken op... Uh, nee, dan zie je hem meteen al staan als hij op voornaam gesorteerd is. Kijk, je hebt natuurlijk altijd verschillende zoekstrategieën naar dingen toe. Ehm... Uh, en op het moment dat mensen dat type lastig vinden... Euh, ...zouden ze dit gebruiken. Maar je hebt helemaal gelijk, als jij Tom tikt, kom je er ook. En je kunt van dat scherm overigens ook... ...bij de instellingen... ...bij de Spotlight instelling... ...de volgorde instellen. Zo, dat is wel heel veel instellen. Euh, waarin de verschillende items doorzocht worden. Dus dat hij eerst in je contacten gaat zoeken... ...en dan in je mail... ...en dan in je muziek... ...en dan... Dus als jij zegt, mijn contacten zijn daar uh, handig om daar snel te kunnen vinden met dat intypen... ...moet je ook die contacten hoog in de lijst zetten van te doorzoeken items. Nog andere. Oké, okay, dan ga ik verder met een... Uh, nou, dat zal echt een heel kort item zijn, maar... Er zijn mensen die houden van spelletjes, dus... Als ik een, uh, een toegankelijk spel tegenkom, dan, uh, dan meld ik dat en dan nemen we die even mee... In dit geval is dat Minesweeper. En Minesweeper krijg je een veldje voor je waar je op uh, blokjes kunt tikken. 15 en er kan zo'n tweede... zo blokje kan vrij zijn of er kan een mijn onder zitten. En uh, je kunt het op verschillende niveaus spelen. Ik zal het even bijpakken. Daar hebben we al. Een knooi. Een Vlag, Een min. Je hebt, eh, uh, vijf bij. Ja, je hebt vijf bij, uh, vijf, eh, uh, veld. En sommige velden staat er al bij dat het een mijn is, dus als je daarop dubbeltikt, dan explodeert hij waarschijnlijk meteen. Al bij drie mijnen explodeert hij, geloof ik. Dus al op al die unknown velden kun je dubbeltikken. En dan gaat hij wat doen als het goed is. Nou Ik heb net een spelletje gespeeld, ik denk dat ik nog even. Of Nine. Nine. Gaat hij dan 56. Nee, ik moet hem echt even opnieuw starten. 29 onderdelen. Dan zal ik hem op de manier van Jacques oh nee, daar zit hij, jawel, hij zit hier Minesweeper ik kan het niveau instellen Basic, Easy, Medium, Hard nou, ik begin bij Basic en nu heb ik hier een nieuw veldformuleus nou, ik pak er gewoon die die was empty, dus daar zit niks. Daar zit één mijn, zegt hij. Oké, zoek unknown, pak ik die. Oeh, daar zit ook een mijn onder. Dus nu ben ik op één mijn, heb ik geopend. Die dan. Oeh. Kijk, nu ben ik verloren. Ik ben op een, mijne... op een tweede ding gaan staan en daar waren wel twee mijnen onder. Dus op deze manier kun je een soort van mijnevegertje spelen. Het is wel grappig, maar goed, volgens mij verveelt het vrij snel. Maar als je van mijnevegertje spelen houdt, is het heel erg leuk. Vragen of nog andere leuke spellen? Ja, Dirk... Ik speel natuurlijk heel vaak uh, tafeltennis. En het leuke van die is dat je gewoon kunt staan zoals je tafeltennis. De backhand doet het ook. Dus de achterkant, die kun je dan ook gebruiken. En je voelt door de trilling als je hem raakt. Ik vind hem geweldig. Dus dan um, heb je dan een koptelefoon op of uh, uh, is het alleen het voelen of je de bal raakt? Ik werk altijd zonder koptelefoon, omdat ik de, de, de, met je lichaam helemaal mee beweeg. En dat vind ik niet fijn met een koptelefoon, want ik kan slecht met een koptelefoon werken. Mijn oren zijn lastig daarin. Uh, tafeltennis, dus dan hoor je inderdaad gewoon die, dat tafeltennis ding en dan voel je aan je iPhone waar je moet slaan en of je de bal raakt. Ik ga dat verdomd een keer proberen, kijken hoe, hoe leuk het is. Zijn er andere mensen die uh, leuke spellen hebben of ook tafeltennis toevallig? Nee, helaas. Die zijn het waarschijnlijk niet. Oké, okay, dan... Uh, het gaat hard vandaag met uh, alle items. Ze zijn inderdaad echt niet lang. Dan heeft Tom nog iets met een radioverhaal. Oké, oh. okay. okay, ik moet even mijn... Uh, ik was ondertussen namelijk aan, naar die gidsen aan het kijken. En uh, inderdaad was het de ontoegankelijkheid. En ik zie ook nog, want ik had hem net... Weer even erop gezet die pro-versie. Even mijn iPhone weer aansluiten. Geselecteerd. Vandaag. Top 1 van 5. Nu en straks. Films. Prima team. Meer. Geselecteerd. Vandaag. Top. Nu en straks. Films. Ja, dan... Top knop. Instellen. Film. Knop. Geselecteerd. Vandaag. Top 1 van 5. En als ik dat probeer. Vandaag. Top 1. Actualiteiten. Vandaag. Nul. Koptekst. Instellen. Films. Knop. Geselecteerd. Vandaag. Top 1 van 5. Dan vijf. heb ik vandaag. En ik kom helemaal nergens iets tegen van vandaag. Dus ik zou. ...mensen toch aanraden om die tv-gids light te kopen... ...en niet die tv-gids 2.0 Pro of hoe die ook mag heten. Oké, okay. ik ga ik straks maar hier Dat afgooien. Kantoormap. Zes um, nou, zo bijzonder is het niet, uh, Dirk. Waar het om ging was een, een radiogids... ...en in de omroep-appjes Radio 1 en Radio 2 zit die gids ook. Um, er is geen verschil tussen de app Radio 1 en Radio 2... Alleen dat als je hem opent dat de ene begint met Radio 2 programma en de andere met het Radio 1 programma. Volgens mij zijn ze verder exact hetzelfde. Dus ik heb er nog maar één nu. Omroep map. Vijf apps. Omroep. Veropend. Gemist. TV-gids. RTL XL. Radio 1. Daar nou, komt hij, Radio 1. Radio 1. Radio Hopla. Even kijken waar ik nu zit. Radio dus Terugknop. Radio 1. Radio 1 gids. Knop. Geselecteerd. Lift. Knop. Live. Van 3. Fragmenten. Knop. Fragmenten. Van 3. Als ik deze knop aantik, dan kan ik kiezen uit een, uh, een serie fragmenten die zij uh, voor je klaar hebben staan. Webkanalen. Knop. 3 Webkanalen, van 3. dat is nieuw. 14, 16, 20. Verloop. Nou, je hoort hier ook wat er op dit moment aan de gang is. Vrijdagmiddag live. Vrijdagmiddag live. Vrijdagmiddag lift. Knop. Icon video. Knop. Icon video. Dan kun je naar de webcam kijken. In deze uitzending. Kopniveau 1. Nou, dit is dus wat er op dit moment aan de, aan de gang is, maar het belangrijke waar het dus om ging... Radio, radio 1. Radio 1 gids. Geselecte. Radio 1 gids. Knop. Terug. Terug. Knop. Radio 1. Radio 1 alarm. Knop. Vandaag 16 november 2015. Radio 1 Alarm, dan kun je hem dus ook nog als uh, wekkeradio gebruiken. KRO Schoedemmerg Nederland Radio 9, 1030 10, 90. Lijn 1, 10, 20, 11. De gids FM, 11, 12. Dat is met uh, Felix Meurder, dus ik zal er eens even voor de grap op tikken. Terug, terugknop Radio 1. Slash, var, slash, mobiele, slash, applicatie, slash, bd1. Slash, var, slash, mobiele, slash, ja. 11, 12. Vara. De gids, FM. Felix Beurders. In deze uitzending. 1149, 1155. Terugroepen auto's verschil per land. Kopniveau 1. Nou, oké. Okay, Dat is duidelijk. Daar zit meer terug, informatie terugknop. in. Ik ga nog even verder terug. Um, Radiozenders. Terugknop. Radio, radio 1 gids. Knop. Radio Ik ga nu even radio naar zenders, terugknop. de terugknop. Radiozenders. Over deze applicatie. Dan knop. krijg je in eerste instantie een over deze applicatieknop. Radiozenders. De zenders. Huidige knop. De huidige. Vrijdagmiddaglift en OS Radio Internal 14. 16, het is jammer dat ook net als met dat nu en straks in de tv gidslijtje je ook hier niet echt hoort welke zender het is. Notion, knop in het 14. Dat zes. maakt het wel lastig, maar ja, ik, hij doet het per per zender. Dus de eerste regel was Radio 1, roadshow met Jan Willem Roodbeen. Dat is op Radio 2. Op Radio Stendersvriend Wil en Sanders Show. 14, de Koen Sanders Show. Nou, voor de Kenders, dat is Radio 3. Afmans mooiste podium 15, 16. Dit is dus Radio 4. Goudmijn wil wil wil 14, 16. Winfried Rijter, Leef, 14. Dit is Radio 6, Maekersmiddag. En ik dubbel tikken, dan krijg ik dus nu. Radio 6 en Nu hoor je ook dat ik Radio 6 heb geselecteerd. Soul and Jazz. Radio 6 Sol en 6 gids geselecteerd. Radio 6, We pakken even de gids. Knop. Terug. Terug, knop. Radio 6 and... Radio 6 Sol alarm. Knop. Vandaag, 16 november 2012. Koptekst, eerstjaar 7. 10. We zullen even kijken, ik moet even kijken of hij nog op Koptekst nee, nee, nee, staat. Oh, dan zegt hij ineens dat de mic available is. Maar dat had jij ook wel eens Dirk, dus. Woorden, kopregels. Morgen, 17 november 2012. Kop, kop niet gevonden. Dus hij laat het je zien voor vandaag en voor morgen. En uh, op een manier die dus uh, goed toegankelijk is. Er zitten wel wat van die I icoontjes in die niet uh, goed gelabeld zijn. Maar daar hoef je verder niks van aan te trekken. Um, ja, je kunt de app ook gebruiken om, om te luisteren. Maar vooral ook leuk is om... Uh, ...is te kiezen voor fragmenten... ...en dan daar gewoon eens doorheen te vegen... ...en kijken wat je allemaal tegenkomt. Oké, okay, dat was de Radio 1-app... ...en tevens dus ook de Radio 2-app. Ik geef de microfoon weer vrij. Nou, oh, klinkt als dus een helder verhaal. En ook een uh, uitlegbaar verhaal... ...zonder rare dingen. En hij heeft geen, geen alert dat je gewaarschuwd wordt als zenders beginnen? Of is dat een hele dolle vraag? Programma's beginnen bedoel ik? Heb ik niet gezien. Je kunt dus inderdaad wel. Nou ja, je kan die alarm dus zetten. En dat betekent dat je hem als wekkeradio kan gebruiken. Maar je kunt dus ook inderdaad. Uh, maar dan moet je wel de tijd van het programma weten zelf. Uh, zeg maar die tijd erin zetten. En dan krijg je natuurlijk een keurige alarm voor het uh, begin uh, van uh, het door jou gewenste. Programma. Ik twijfel eerlijk gezegd een beetje of internetradio's zo stabiel zijn als... Uh, of al als stabiel genoeg zijn om ze als wekker te gebruiken. Ik, ik zou dat een beetje eng vinden eigenlijk. Ik heb altijd graag een wekker waarvan ik zekerste weten weet... dat hij gewoon lawaai gaat schoppen als uh, het zijn tijd is. Of hij denkt dat het mijn tijd is eigenlijk. Oké, okay, verder nog vragen? Nou, ik ben het helemaal met je eens, Dirk. Want stel je voor, je hebt ineens geen internetverbinding meer... dan word je dus ook niet wakker, ben ik bang. Dat is inderdaad uh, daarvan de consequentie. En een van de wat mij betreft minder goede en stabiele punten van een iPhone is nog steeds dat af en toe je netwerk gewoon wegvalt. Of niet automatisch wordt opgepikt als je op plaatsen komt waar uh, je al eerder geweest bent, al eerder ook op het netwerk bent geweest. Dan zou je dat in feite automatisch moeten herstellen. Maar hij doet dat nogal eens een keer niet. En dan blijft je dus gewoon op uh, 3G of GPRS netwerk zitten. Oké, wij krijgen nog twee dingen van mij vandaag. Um, de YouTube-player voor uh, iOS 6. En een medicijnenapje. Ja. De YouTube-player um, hebben ze nu apart als app uitgebracht. Omdat Apple hem uit de standaard set gegooid heeft. Uh, Apple wilde waarschijnlijk wat minder uh, Google-spullen hebben. Maar kan het natuurlijk moeilijk voorkomen dat Google een... ...app in de App Store zet. Ja, dat hebben ze ook wel eens getracht om het maanden te laten duren... ...maar dat is misschien ook weer niet zo aardig van Apple. De YouTube-player. Wat kiezen? Contacteer. Saffer heeft. pagina 4 van dit hiervan heeft medicijnen. Uw en weg. Medisch. Ik kan niet naar Vlak voor een u kijk ik altijd die appjes nog even snel door. Dus dan staan ze altijd wel ergens in de app kiezer. En even kijken. Als we binnenkomen. Nou, maak ik het zoekveld even leeg. Zo. Dan hebben we een zoekveld. Een annuleren, wat we nu ook gaan doen. Zo. Onderin hebben we een tabbladen uh, Featured, dat zal wel een soort van uitgelicht zijn neem ik aan. Ik weet nog steeds niet wie dat, uh, wie dat uitlicht en wie daarover gaat. Most viewed, dat dus het meest bekeken. Trending. Ja, dat is volgens mij ongeveer hetzelfde als meest bekeken, maar um, wat men nu belangrijk vindt, ja, dat is volgens mij gelijk aan wat men kijkt, maar goed, dat maken ze hier onderscheid tussen door Een zoektap en een moortap. Nou, die laatste tikken we even door om te kijken wat daar te verhapstukken is. met terugknop, settings, nou, als je de advertenties... Nou. Als je de advertenties had bent, moet je de premium kopen. Uh, restore. Purgage. En dus je kunt schijnbaar de premium versie ook teruggeven en weer teruggaan naar deze versie. Dat vind ik wel redelijk bijzonder bij... Uh... Na die grond heb je dat ook gezien dat je dat, dat soort dingen kunt doen. Maar nou, meestal als je een premium koopt dan heb je hem gekocht en Toch niet. Als je favorietes wil gaan gebruiken moet je inloggen. Nou, dan krijg je een aantal sharing services. Dus dat zijn dan service, uh, uh, services waar je uh, je gevonden resultaten kunt delen. En daar zou je naar dingen verwachten als Twitter en, uh, en Facebook, maar dit zijn echt heel andere. Miplex. Pocket. Instapaper, die ken ik wel. Dus daar zit niet Twitter of dat soort dingen bij. De zoektap denk ik dat je het meest gebruikt. Dus kijken voor de lol wat op Featured staat. Wat zij ervan denken dat Dat is die reclame ding. video. die stemmen veranderen. En video, Obama's complete Obama wins 2012 election. Video Street, Sonia, and ploade, Street, 2 en seconden. Nou, dat gaat over Season Street. Nee, ik, ik weet niet wat, uh, wat er in featured en in most viewed en in trending, trending. staat. Dus de verschillen daar ontgaan mij een beetje. Ik ga naar het zoektabblad en krijg daar bovenin een zoekveld. Zoekveld. Zoekveld. Bewerken. knop. Ik maak hem even schoon. En ik zoek naar ABBA, dat die lekker makkelijk. Nou heeft hij al meteen al een lijstje gemaakt denk ik. Dus ga ik rustig met een vinger van boven naar beneden net onder de zoektekst. Een Channel Alba hebben we zelfs. No. Abba Mania, Abba Vani, Abba Waterloo, Abba Vani, Abba Vani, Abba Mania. Abba die tik ik dubbel. Eens kijken wat dat is. Video, Abba Mania, de originaal film Londens West en 390 Promo minuten en Video West -A -A Video de originele film minuten en Nou, dan gaan we die dubbeltikken Er staan nog meerdere. Abamania. Abamania, Ab video's. Nu hebben ze wat vervelend gedaan bij de videoplayer in versie 6. Ik heb nu nog een. Oh, nu al niet meer. En hij gaat spelen. Ik kan hem nog wel steeds stoppen, gelukkig met de uh, dubbel tikken met twee vingers. Als ik nu op het scherm kijk, heb ik nu een done en een track position. Als ik hem nu weer start. Blijft hij nu staan. Maar zo heel af en toe dan. Oh, sorry. Zo heel af en toe dan gaat hij ook die. Uh, uh, die dun en die trackpositie weghalen. En dan moet je even dubbel tikken op de video en dan komen ze er een seconde of drie te staan. Dus dan moet je nog dondersnel zijn om dat ding dun te verklaren. Video. Scale video. Fullscreen. Trackpositie. 20,1 seconden. Of 10 minuten. 58 seconden. Nou en deze dingen kun je weer naar boven naar beneden swipen om snel door zo'n uh, video heen te gaan of doorheen te, te springen. Op zich is het best een leuke en ook toegankelijke player die het uh, volgens mij prima doet. Dus we, mensen die naar iOS 6 zijn gegaan kunnen ook weer gewoon video's kijken. Ik druk op done. Ik kom op uh, dat scherm van de film. Ik druk op Mania terugknop. ...op Zoekveld. zoekveld. Bewerkt mij. En ik heb weer een schoon zoekveld. Uh, YouTube is toch echt wel een belangrijk uh, informatie ding. Ik denk dat het vaak door blind en slechtzienden onderschat wordt. Zo van ja, dat zijn uh, allemaal filmpjes. Dat is ook zo. Maar heel veel filmpjes bestaan uh, uit muziek. <coughs> heel veel filmpjes bestaan uit muziek. ...of voor een deelmuziek... ...en als je een filmpje zoekt over... Uh, ...hoe je een bepaald uh, kasteel van technisch lego moet bouwen... ...dan is de Lego company vast wel zo vriendelijk geweest... ...om zo'n filmpje op YouTube te zetten. Of als je wil weten hoe je een geposteerd ei moet maken... ...dan staat het ook ongetwijfeld op YouTube. Bij YouTube meen ik gelezen te hebben dat er iedere, seconde, ze, iedere minuut... Sorry, 36 uur video geüpload wordt... En dat gebeurt uiteraard uh, 24 keer 7 Dus je kunt dan misschien ongeveer bedenken en berekenen in ieder geval... ...wat aan een video en aan een film neer wordt gegooid. YouTube is echt veel en veel meer dan alleen maar... Uh, ...domme filmpjes over domme dingen die door domme mensen gedaan worden... ...met domme katten en domme honden en rare dingen. YouTube kan echt een uh, zeer waardevol informatiekanaal zijn... Heel veel leveranciers gebruiken ook uh, al YouTube om gewoon hun handleiding op te zetten. Dan krijg je dus bij je wasmachine gewoon een sticker of een kaartje van... Oh, kijk maar op YouTube met dat type nummer en dan vind je de handleiding van je wasmachine of vaatwasser. Dat wordt nog eens leuk. Oké, okay, dit was het verhaaltje over YouTube. Uh, je kunt filmpjes delen, was ik nog vergeten te zeggen, sorry. En dat betekent dus dat je links daarvan naar andere media kunt sturen... Zijn de vragen? Ja, ik ben eventjes, uh, ik werd even afgeleid. En hoe heet dat, uh, dat appje zelf? Als je zoekt in de App Store naar YouTube, gespeld Y-O-U-T-U-B-E, dan is het het appje waar YouTube Player bij staat. En er zijn ongeveer zo'n uh, 1900 appjes waar het woord YouTube in voorkomt. Dus er zijn ongetwijfeld ook nog een paar andere die goed zijn of leuk zijn of. Uh, ...zeker de moeite waard van het bekijken zijn. Merci. En hij is gratis, deze. Ja, heel Hollands. Dat is wel heel belangrijk. <laughs> ik denk dat het wereldwijd wel heel belangrijk is... ...maar wij Nederlanders... Uh, ...voeren daar wel de boventoon in schijnbaar. Oké, okay, dan ga ik verder met het volgende appje... ...en dat is weer het laatste appje van dit vragenuur. Het gaat ons toch niet lukken om voor vieren klaar te zijn, hè? Drie of 3 per 15 per 7. Nou, dan moet het wel heel, uh, moet het heel kort zijn. Tom had vorige keer een, uh, een app die, uh, waarin je medicijnen kon zoeken die niet bij de, nee, wat was nou? die niet bij de apotheek kwamen. Dus niet op recept, maar gewoon de losse medicijnverkoop. En volgens mij wordt dat steeds meer en is dat in ieder geval al, al machtig veel. Als ik die lijf te bekijken, dat is echt heel erg veel. Um, dat appje deed aan de hand van het scannen van een barcode. Ik had er nu ook eentje gevonden die gewoon de lijsten gaat maken. En die wil ik even snel met jullie doorlopen. Zo. Hé, hey, dat was niet het idee. Wat kiezen? mail. Meneer, minus 2, 3, van 19 Oké, okay, het eerste kom is een tekstveld. En een alfabet waarom ze daar nu normal bij die knop zeggen, niet gewoon A, B. Ik heb geen idee. Misschien hebben ze een kleine, grote en normale knop en vinden ze dit een normale knop. Dus hebben ze hem de werknaam A, normal, gegeven. Als ik bij Z ben, ik veeg naar rechts. van Heb ik een geselecteerd tab 1 van 3 en nog een. En nog een. En daaronder staan de labeltjes. Zoeken, Bladwijzers en info. Waarom ze die uh, woorden niet als tekst aan die tabbladen meegeven weet ik niet. Maar ze zijn of vrij makkelijk te onthouden. Al omdat de woorden eronder staan. Of uh, je kunt ze zelf een label geven dat ze wel... ...zich melden. Het rechtertapje is Info. Daar gaan we eerst even kijken. Nou, ja, dat was niet zo informatief. Er staat alleen maar... ...like, Twitter uh, of followers en Facebook. Dan ga ik naar de zoektap. Uh, ik kan hier meteen wat gaan intypen. Ik kan ook gewoon eerst een letter typen... ...dat ik bijvoorbeeld zeg... Ik letter getting P. Daar komt een normal knop back bij. <S%>. Сама, Echt, alleen met letter P als ik hier gewoon honderd keer he, verder veeg, dan ook kan het als ik hem één keer naar boven schuif. Midden van het scherm. Zou dat echt 1008 zijn? Info. Even kijken. Permetor 8 miligram, tabletten. Info. Permetor 8 miligram, ja. tabletten. Verselecteerd. Pulsatilla kom. Rijk 1003 tot 1008 van 1008. Onder aan het scherm. Ja, er zijn dus echt. Pulsatilla kom. Pulsatilla kom. Veselecteerd. Pulsatilla kom. Pulsatilla Ik Pulsatilla kom niet te geloven. Ik wist niet dat er er zoveel zijn alleen met de P. De prikwegroller, nou die ga ik eens even dubbeltikken. Knop. En ik ga dan naar rechts vegen. Knop. Bezig. Huh, hij is bezig. bezig. Kijken of ik wel internet heb hier. Drie drie dat denken ze... Ja. Nou ja, het code, u, prikweg 10 minuten rollen. Zodat binnen 3 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten verrukte, dit ik normaal, Knop. Die ga ik naar rechts vegen? Normaal. Knop. Nou ja, het code, u, prikweg 10 minuten rollen. Bewaar deze sluiten, Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Verantwoordelijke voor het in de handel brengen. en geneesmiddelen BV. Brenkocht 35. Wanneer mag u prikweg rollen niet gebruiken? Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel niet wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanden. En ondersteding, ondersteding L, 20 onderstedingen. Geen ondersteding, ondersteding 2 ondersteding, ondersteding 3, ondersteding 0, ondersteding, ondersteding 4, ondersteding 9, ondersteding, ondersteding 6, ondersteding, ondersteding 5, ondersteding 0, ondersteding. Wat ze daar willen, onderst weet ik niet. Wat geselecteerd. Major De andere, of een aantal andere. Um, Patiëntenwijzers heb ik ook doorgekeken en die waren wel iets duidelijker dan deze. Hier is dan wel heel veel onderstrepingen en codes in. Misschien dat het als je er visueel naar kijkt wel iets zegt hoe dat zou kunnen dat ik net de verkeerde eruit gepikt heb. Ik ga er eentje terug en ik pak een andere. Kijk of die ook zo. Ik Precies stabiel spag. Ja, precies stabiel spag. Geen idee wat het is. Link oh, deze. Dan moet je op wachten. Neem normaal. Nemt normaal. knop Sistabel Nemt 2 Nemt 18.07 Nemt normaal. 2 11 20 -11 normaal. -E 2 normaal. Nemt normaal. Nemt normaal. Nemt normaal. Nemt normaal. Nemt normaal. Nemt Psystabil bgc lv 2 1807 Dat zal wel een of andere code zijn? 11. Per CEE 2 gebruikt tijdens de zwangerschap in slash of borstvoeding. Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap in de periode van borstvoeding. Overeenkomstig de aanbevolen dosering. Rievaardigheid en gebruik van machines. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet bevloed. Gebruik van Psystabil SPAC. ...in combinatie met andere geneesmiddelen... ...die zijn van dit geen inter... Dus zo staat er dus over iedere medicijn een verhaal. Ik uh, had net kinderparacetamol opgezocht. En het was voor kinderen van drie maanden tot zes jaar. En daar stond bij dat de kinderen uh, beslist geen alcohol mochten gebruiken... ...als ze dit recept gebruikten. <lacht> ja, dat is helemaal gek. Um, je hebt dus ook nog een... Um, een nieuw knop bovenin oh, een nieuw knop bovenin en daarmee kun je de gebruiksaanwijzingen of patiëntenwijzers kun je doorsturen naar e-mail en niet naar Facebook geloof ik alleen naar e-mail en je kunt ze printen dus dit is weer een ander een ander medicijn ding waar gewoon echt allemachtig veel in staat en je volgens mij best wat aan kunt hebben Vragen? Zeker. Uh, ik vraag me af. Staat er in uh, bij de medicijnen ook waar ze voor dienen? Uh, wat ik al zei, er staan er alle veel in. Ik heb er een paar uh, uitgeplukt die, waar dus dat zeker bij staat. Dat ze bijvoorbeeld dienen voor koorts of voor hoofdpijn of uh, uh, dat soort dingen. Uh, ik geloof dat ik nu twee ongelukkige voorbeelden heb gekozen. De app heet medicijnen. 16, 16, 16. En is gewoon... Uh, Redelijk makkelijk te vinden, hoewel er wel behoorlijk wat meer over, dingen over medicijnen staat. Maar hij heeft gewoon echt alleen maar medicijnen. En hij, hij is gratis. En ja, ik zou zeggen, kijk er gewoon eens naar. En er staat dus wel over het algemeen bij waar dingen voor dienen. Oké, okay, hartstikke goed, bedankt. Nog andere vragen? Hij is niet gratis hoor, hij kost 89 cent. Oh, dankjewel. Ja, dat is soms een beetje lastig. Als je een app gekocht hebt, dan moet ik dus of gaan onthouden wat die kost. Nou ja, dat lukt nooit voor de, uh, een hele week lang. Op, maar ik kan dus niet meer nakijken wat die uh, gekost heeft omdat daar nu gewoon dan geïnstalleerd staat. Of had jij een andere manier gevonden of wist je gewoon wat die kost als dit? Ik krijg, ik krijg een, een factuur van de iTunes Store. Sorry, van de App Store. En uh, ik heb, omdat ik dat ook eigenlijk wel een beetje vervelend vond dat ik dat allemaal niet kon onthouden. heb ik nu een, een, een mapje, een, een bestandje gemaakt dat heet Gekochte Apps. En daar zet ik uh, gewoon als de dag van binnenkomst, uh, het bedrag en het uh, naam van, het, uh, van de app in. Ja, dat klopt Dirk. Jij zou ook op, op, uh, op het e-mailadres dat jouw gebruikersnaam is, uh, zeg maar. moet je een, een, een soort factuur krijgen van. Uh, heet volgens mij iets van Apple of iTunes. Ik zal even moeten kijken. En uh, net als Astrid, die bewaar ik ook, want dat is eigenlijk gewoon je factuur. Ja, nou, die krijg ik ook en ik bewaar ze wel, maar ik had niet bedacht dat ik daar ook de prijs uit kon halen en die in een lijstje zetten. Soms dan uh, ben ik wel een heel klein beetje dom geloof ik, of niet meer van deze tijd. Oké, okay, nog andere dingen. Ik denk dat we wel voldoende hebben gehad over die medicijn-app. Of er moet nog iemand uh, iets heel heftigs over willen vragen. Anders gaan we door met het laatste stukje. Wat er ter tafel komt. En uh, wat er aan updates is. En wat er aan... Nou ja, roep het maar. Gewoon wat iemand uh, kwijt wil. Zal ik eens even beginnen. Uh, ik was een uh, maand of twee geleden bij een cliënt die... Uh... We hadden een uh, List-recorder ge gekocht of gedownload en die waren tevreden. Dus die wilden upgraden naar de full version. Dat kun je vanuit de app doen. En uh, dat lukte met geen mogelijkheid. Als ze op de prijs uh, klikten, 7,99 euro, was die geloof ik, dan gebeurde er helemaal niks. Die zijn erachter aangegaan en die hebben een antwoord van Six Mode gekregen. En er zijn twee manieren om het wel te doen. Uh, de eerste manier is om. ...naar de App Store te gaan en daar te zoeken op list, list Recorder Full. Dan krijg je meteen de full version. Maar als je hem vanuit de app wil kopen... Eh, ...schijnt het dat je het wel kunt doen als je eerst de iPhone-taal op Engels zet. Zij waren meer mensen tegengekomen die dus eh, daarmee problemen hadden. En op het moment dat je dus even je iPhone op Engels zet... ...voordat je gaat upgraden vanuit de app, dan werkt het wel. Dat was het. Nou, ook maar dat de Chinezen dat niet gaan doen. <laughs> ik, ik, ik had de laatste oplossing niet verzonnen. De eerste had ik ook wel gezien voor iemand. Van oké, okay, je zoekt gewoon een listrecorder recorder en kijkt daar staat de full version, staat ook in de App Store. Ik vind het trouwens een forse prijs, 7,99 voor een recordertje. Maar goed, hij kan ook wel behoorlijk wat. Uh, maar ik had nooit bedacht dat ik hem ook op Engels kon gaan zetten. Nog iemand het leuks? Nou, ik, ik heb dat ding gewoon uh, in app dat in het Nederlands. Dus het is, en het is wel gelukt. Nou, Misschien heeft dat te maken, want het, jij hebt hem volgens mij al een, echt een tijd. En uh, die cliënten, daar heb ik het over uh, begin september. Dus het kan best zijn dat met een van de latere updates er een, nou ja, de, dit ontstaan is. Heel vaag. Ik werd uh, net gebeld uh, toen ik buiten liep door Astrid. En die riep: De, de, de nosap is geüpdate. Jee, yeah, yeah, jee, yeah, yeah. jee, jee. Zo ging het ongeveer. En uh, ik ben dus benieuwd wat daar nou zo blijmakend aan geworden is. As brandt los. Je moet niet zo overdrijven. Zeg, zo, uh, zo mooi vond ik het. Ik vond het leuk. Maar ja, ik heb hem natuurlijk nog niet helemaal precies bekeken. Maar um, ja, ik weet nog niet of dat nou gaat lukken. Ik heb hem hier even. Ik weet niet. Ik kan niet de microfoon vasthouden en wegen en, en dat kan allemaal niet. Dus ik wil wel laten horen dat dit artikelen nu voorgelezen worden. Maar dan weet ik niet hoe dat moet. Maar dat hoeft ook niet. Ik begrijp voor jou dat hij nou de artikelen gewoon echt goed kan voorlezen. En uh, dat het nu ook gewoon een betere app geworden is. Ja, je moet, uh, je kunt een artikel aanklikken, uh, dan gebeurt er niks. Dat is uh, dus een beetje gek. En dan uh, hoor je, dan hoor je de naam. Je, nee, wacht even, je hoort de naam van een artikel, dan tik je dubbel op, dan hoor je die naam nog een keer. Dan gebeurt er verder niks. Dan moet je ergens midden uh, middenonder, uh, dus zeg maar op uh, een derde van onder op het scherm, één keer tikken en dan begint hij het voor te lezen. Bijgewerkt dan en dan. En het is heel actueel. Want ik, las, ik heb, ging het net nog even bekijken. En toen zag ik artikelen die waren bijgewerkt om 15.39 uur 15.41 zo. Dus het wordt heel up-to-date gehouden. Het is echt heel leuk. En verder schijnt het ook zo te zijn, maar ja, dat interesseert mij nou eerlijk gezegd ongeveer helemaal niks. Dat is dat je uh, op, bij voetbal kan je de, de, de standen live uh, krijgen, maar geen pushberichten. Dus dat, maar je kan het misschien waarschijnlijk wel op het scherm horen. En wie de doelpunten maakt en zo. En dat uh, is allemaal heel geweldig natuurlijk. Maar dat, uh, ja, dat heb ik niet uh, verder niet. Ten eerste is er vandaag geen voetbal. Ten tweede interesseert me dat niet echt. Dus uh, dan heb ik dat ook niet gekeken. Nou, ik heb even op uh, uitzendingen gekeken. Dat gaat eigenlijk wel voornamelijk over uh, televisie-uitzendingen. Ik zag uh, het Jeugdjournaal van gisteren en uh, Nieuwsuur van gisteren. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met uh, de NOS-journaal-app. Die uh, ook pas weer geüpdate is trouwens. En wat zag ik nog meer? Um, ja, er zijn wat instellingen. Die waren er misschien ook al, maar ik heb heel lang, omdat die app zo vervelend was, heb ik er heel lang niet naar gekeken. Dus dat weet ik niet precies meer. Je kunt wel weer feedback doen. Misschien moet ik laten weten dat ik nou wel heel blij ben geworden, toch, daarvan. En uh, verder, ja, je hebt een, uh, het begint met een NOS-menu. En daar staat dan in nieuws, sport, uh, voetbal... Ja, sport en voetbal, want zo belangrijk is voetbal natuurlijk wel. En dan, uh, ja, weet ik het verkeer weer, zoveel files er zijn en waar ze zijn. En dat werkt allemaal. Maar vaak is het zo als je denkt, nou, dat werkt niet. Dan moet je dus uh, zeg maar op een derde van onderen in het midden ergens op het scherm één keer tikken. Eén keer is genoeg. Uh, en dan uh, begint het uh, hele verhaal. Nou, ik ben erg blij dat ze het eraan gedaan hadden. Dat was natuurlijk ook echt schandalig hoe het erbij stond. Uh, zeker voor zo'n organisatie als de NOS. Um, ik ga er zeker naar kijken en we nemen nog gewoon volgende week op mijn betreft even mee in het Vraaguur. En dan uh, gaan we van volgende nacht even doorspitten. Uh, nou ja, ik ben er hartstikke blij mee, want ze hebben inderdaad wat jij zei uh, altijd actueel. En, en ja, over het algemeen ook wel behoorlijk en uh, goed gefundeerd nieuws. En er wordt meer ingezet als, als nu.nl. Het is natuurlijk ook een hele grote nieuwsorganisatie, NOS. Dus dan mag ik wel verwachten dat ze dat hebben. En bijvoorbeeld het nieuwsgehalte van Teletext schijnt natuurlijk altijd erg goed te zijn. Dus ik neem aan dat ze hier ook een soort teletextachtige berichtgeving erop nahouden. Of hetzelfde nieuws zowel in teletext stoppen als in deze app. Oké, okay, iemand nog wat anders. Nou, nu je het over teletext hebt. Ik heb ooit eens een teletext-app gedownload, maar die was volgens mij helemaal 100% uh, niet toegankelijk. Uh, heeft iemand anders ervaring met uh, uh, teletext op de iPhone? Nee, hey, vo volkomen ontoegankelijke troep. Ja, niet te geloven. Dat kan natuurlijk inmiddels ook wel een keer weer geüpdate zijn. Nou, uh, Tommy je zou eens kunnen kijken of je wat. jij. Uh, teletext kunt vinden. Willen jullie dat ik eens even laat horen wat er nu in het nieuws zit? Maar dan moet iemand anders mijn microfoon vastzetten, want anders gaat dat niet. Nou, hoewel, misschien wel, maar ik weet niet of jullie dat dan horen. Wacht even. Even. Gezin financieel voors uit. Stembeek top 2000 begonnen. Vrijspraak Grote of is schandalig. Gevaarlijke druk van de A50 gehaald. Top en druk met nieuw kabinet. Grote of IA stikkel op Timmermans, zorg en de aan. Nou ja, dus zoiets. En dat gaat, maar dat gaat nog een pootje door. En dat is dus heel. Ik weet niet, hebben jullie dat een beetje kunnen horen of niet? Want het zijn heel veel hele verschillende onderwerpen. Maar echt ontzettend actueel. Ja, hoor, dat is prima hoor, maar dat gaat, uh, gaat heel erg goed. Het is echt ontzettend afhankelijk van je microfoon. Ik heb hier een microfoon die niet zoveel uh, buitengeluiden oppikt. Dus dan moet ik over in mijn iPhone kruipen en dan hoor je hem wel. Maar dat is leuk, ik ga hem zeker uh, ophalen de update. En dan gaan we eens kijken of ik. Uh, wat we daaraan hebben. Want hij kan wel poesberichten sturen. Ik weet niet wanneer hij dat doet. Maar hij kan het wel. Dus misschien dat daar ook wel uh, leuke dingen mee te doen zijn. Ik um, had het al even eerder geroepen. Uh, over die NS-storingen. Had, had Astrid had er erheen geschreven en een direct antwoord gekregen. En ik heb er ook heen geschreven nog geen antwoord gekregen. Dat zou wel het verschil tussen Astrid en mij zijn. En... Um, Ik had ook geschreven naar de app invie waar ze wat raars doen, en dan krijg je ook meteen antwoord. En ik begreep dat mensen naar nu.nl geschreven hadden en antwoord hebben gekregen. Ik vind het inderdaad echt leuk dat, denk ik, app mensen gewoon makkelijker en beter reageren dan uh, echte programmamakers zoals ze die bij Microsoft uh, hebben lopen of bij Google of zo. Daar hoor je nooit wat van. Ik vind het aardig dat ze daar gewoon enig begrip voor hebben. Jongens, heeft nog iemand wat meegemaakt? Anders dan, uh, hebben we een uh, redelijk op tijd, nou ja, op tijd, maar behoorlijk niet heftig uitgelopen vraag gehad deze keer. Ja, dat, van die pushberichten, dat uh, uh, ging volgens mij voornamelijk over dat die voetbalstanden. Dat las ik in iPhone Club nieuws. Dus uh, ja, en hoe dat precies zit, uh, weet ik niet. Ze sturen inderdaad volgens mij wel pushberichten rond bij Breaking News of zoiets. Ehm... Um, en wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, ik heb een app gedownload die ik wel heel aardig vind. Niet omdat ik er zelf zo heel veel moeite mee heb, maar als ik er eens een keer moeite mee heb, dan kan ik het zien. Dat is een app die heet Woordenlijst. En daar kun je dus uh, zien hoe een woord wordt gesteld. Dus je begint, uh, je wil bij wijze van spreken weten hoe je karwei schrijft. Nou hebben we twee soorten karwei. Dus karwei met een korte en een lange ei. En er worden geen uh, omschrijvingen gegeven van wat je precies bedoelt. Maar dat kun je wel, wel eruit afleiden. Want je typt uh, bijvoorbeeld k-a-r-w. Dan krijg je meteen eerst karwats. <lacht> dus dat is heel interessant. En dan krijg je karwei en dan karweitje. En dan, nou, dan denk je, oh, nou, dat is dus met een korte ei karwei. En dan krijg je karwei poeder en karwei zaad en dan is het met de lange ei. En uh, dat vind ik, vind ik eigenlijk wel heel erg handig. Want het zijn ook met die tussen en uh, met die streepjes en zo zijn vaak dingen waarvan je zegt van ja shit hoe schrijf je dat tegenwoordig. Niet dat het nou zo erg is dat je dat een keertje fout doet maar goed toch. <coughs> en um, allez, er zit ook re wel reclame in de gratis app. Uh, nou uh, heb ik gelezen dat je, uh, je kan hem wel in-app uh, upgraden, maar ja, dan, dat dat niet zo goed ging. Nou heb ik ook inmiddels alweer gezien dat er een update is. Ik durf het eigenlijk zelf niet zo goed te doen, want ik, wil, ik weet niet of ik hem dan daarna helemaal kwijt ben. Als hij het niet meer doet, of ik hem dan opnieuw kan installeren. Want uh, zoals hij het nu wel doet, bedoel ik. Dus dat vind ik een beetje eng, dus dat weet ik niet. Maar uh, ik vind het wel een leuke app en uh, ik gebruik hem ook echt. Ja, ik had begrepen dat er 300.000 woorden in staan. Er is nogal wat... Um, ik wil het wel een keer voor je proberen. Ik zal hem uh, ophalen en dan de in app updaten op een andere iPhone. eens dus kijken of hij uh, nou hele rare dingen gaat doen. Dan weet je natuurlijk nooit als hij het bij mij wel goed doet of hij bij jou niet wat raar doet. Hoor. Dat, dat, dat, ja, ja, ja. Je mag er dan wel van uitgaan dat het bij jou ook goed gaat, denk ik. Leuk. Soms is het inderdaad echt lastig hoe je woorden schrijft. Nog meer. Ja, ik ben misschien gek, maar je kunt toch, uh, je kunt toch een backup maken er eerst van. En voordat je dan de nieuwe app installeert, is die niks, rotje je hem eraf, trek je de backup terug. Ja, je kunt dat niet op uh, app-basis doen, hè, volgens mij. Je kunt. Uh, wat je kunt doen, is dat je alle aankopen overzet naar. Dus dan moet je hem zo zetten dat er niet automatisch gesynchroniseerd wordt met iTunes. In iTunes doe je dat. En dan zeg je aankopen overzetten. Dat betekent dus dat al je aankopen die je op iTunes gedaan hebt, op je iPhone gezet worden, vice versa. En dan hem uit iTunes halen, hem updaten. En als het dan niet goed gaat, dan moet je de... Um, nee, dan, dan moet je de, hem synchroniseren, ja. Dan zal die, Ja, als je hem synchroniseert, dan zet hij de app uit de iTunes weer terug op de iPhone. En als je aankopen overzet, dan zet hij de aankopen die je los op je iPhone hebt gedaan, ook op je iTunes-account. Maar ik snap die afdeling wel een beetje, hoor. Uh... Nou, je moet wel even één ding opletten op het moment dat je dus je zet je aankopen over. Dat klopt. Het is ook volgens mij als je rechts uh, rechtsklikt op, uh, op je iPhone in iTunes dan zie je dat ook in het uh, contextmenu staan uh, als hij het dus niet doet moet je hem wel eerst van je iPhone verwijderen want als hij het niet doet maar hij staat nog wel op je iPhone en je gaat dan synchroniseren dan gaat die, dus die versie die het niet doet die nieuwe geüpdate versie gaat naar je computer dus je moet er wel voor zorgen dat hij dan eerst van je, helemaal van je iPhone af is. Ja dat heb ik dus ook gezegd, je moet eerst zorgen dat dus, uh, als hij het niet doet moet je die eerst van je iPhone slopen en dan uh, dan weer terugzetten, anders dan krijg je die, uh, die nieuwe erbij. Ja, klopt. Ik dacht ook even dat het niet helemaal klopte wat ik zei. <lacht> oké, okay, dankjewel. Nou, dan wou ik eigenlijk voorstellen dat we oh. afsluiten voor deze week. Of iemand moet nog op de volgreep wat leuks hebben, wat er echt nog even meer moet. Anders is het een keer geen half vijf, voor vijf en gaan we wat mij betreft nu stoppen. oké Okido. Dan wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Voor het weer aanwezig zijn. Ik ga proberen dat we deze podcast. Uh, op een alternatieve manier beschikbaar krijgen voor de mensen. Dus dat we even een andere link. Plekken zoeken dan waar die normaal staat. Want uh, omdat Nancy op vakantie is. Uh, Zij ze dat in de vakantie wel te kunnen gaan doen. Maar daar wil technisch iets schijnbaar niet werken. Dus daarvoor gaan we. Hopelijk vanmiddag en anders in het weekend een, een alternatief doen voor de twee laatste podcasts in ieder geval. En dan komen ze officieel beschikbaar met omschrijvingen en de hele toeters en bellen als Nancy weer terug is van vakantie in 1 december. Oké okay, en bedankt. Tot de volgende week maar. Oké joh, groeten en fijn weekend. Shall be that the sight and eyes of the world will be able to see, and there will be changes. The power of the dream, to diligence by you and me. Changing what it means to be blind, changing what it means to be blind. Look, we'll see that movement.